Ik heb een poortje met vet op de tafel gezet. Ik heb een poortje, poortje, poortje, poortje, poortje vet op de tafel gezet. Dit was het eerste couplet. Ik heb een poortje met vet. Ik heb een potje, potje, potje, potje vet op de tafel gezet. Dit was het tweede couplet. Ik heb een potje met vet. Ik heb een potje, potje, potje, potje vet op de tafel gezet. Dit was het derde couplet. Ik heb een potje met vet. Ik heb een potje, potje, potje, potje vet al op de tafel gezet. Dit was het vierde couplet. Ik heb een potje met vet. Ik heb een potje, potje, potje, potje vet al op de tafel gezet. Dit is het vijfde couplet. Ik heb een potje met vet. Ik heb een potje, potje, potje, potje, potje vet op de tafel gezet.